Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig, in het noorden soms met natte sneeuw. Ook morgen bewolkt met vooral s ochtends kans op motregen, wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Inspiratieradio. Welkom bij Inspiratie Radio. Mijn naam is Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. Vanavond word ik geassisteerd door Tony Rekelhoff. Welkom Tony. Dankjewel Leuk Richard. dat je er bent. Inmiddels ja. de vierde keer. Ja, we... zijn. Ja, precies. Inmiddels uh... de keer. Nou, omdat je wel eens een training hebt gevolgd bij, uh, bij onze gasten. Anja de Vries, heb ik je gevraagd of, of je het leuk vond om te komen assisteren en je zei ja. Absoluut. absoluut. Ja, en wat jouw ja. rol precies in die training was en zo, dat gaan we nog helemaal bekijken. Nou, vanavond was gast Anja de Vries, ze begeleidt mensen bij het sterven op een, zoals ze zelf zegt, energetische wijze. Want de aankondiging was spirituele stervensbegeleiding, maar jij zegt van, eigenlijk is het energetische stervensbegeleiding. Nou, en wat is, dat precies, dat hoort u in de uitzending. Welkom Anja. Dank je. Leuk dat je er bent. Ja, ik ken je, ook op een, ken je ook op een andere manier. We kennen elkaar nu niet zo heel erg lang. Nee. Maar kwam je eigenlijk vooral op het spoor omdat je een lezing gaf bij Tineke Buitenk, mijn, uh, mijn schoonzus, mm -hmm. over stersbegeleiden, spirituele sterrenbegeleiding. Ik denk, hé, hey, dat is leuk. Dus ja. dan heb ik je gebeld. En later zijn we elkaar nog vaak uh, tegengekomen. Ja. Grappig hoe dat uh, werkt. De onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn de cirkel van het leven en dood in een groter geheel. Begeleiding van Anja voor, maar ook na de dood. Communiceren zonder woorden en wie is Anja de Vries? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gasten. Nou, we gaan nu naar het eerste nummer. En uh, ik wil toch even terug uh, met dat eerste nummer terughaken op de vorige uitzending die ik dan maakte, een maand geleden, met Tobi. Dat ging ook over sterven. Dat was het ongeluk uh, in Peru, waar uh, acht mensen over, uh, overleden en uh, ook veel Nederlanders. En... Uh, Paul die was bij ons, uh, van To Be was bij ons een gast en uh, nou, we hebben toen vijf nummers gedraaid en één nummer heb ik sindsdien nog heel vaak gedraaid. Ik vond dat zo'n ontzettend, uh, ja eigenlijk prachtig mooi nummer. Ik denk van nou daar gaan we nu vanavond mee beginnen en dat is een mooie start. Dit is To Be met Anders Dan Voorheen.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 Laat me door geen menso chicken. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Anja de Vries. Ze begeleidt mensen op, bij het sterven op een, zoals ze zelf zegt, energetische wijze. En we beginnen deze uitzending met het onderwerp... De cirkel van leven en dood in het grotere geheel. Nou Anja, oh jij uh, gaf zelf aan dat je hier uh, over wilde praten. Wat, uh, wat zou je hierover willen zeggen? Um, als je de dood in... Uh... Een andere context wil gaan zien, dan is dat handig dat je het grote geheel gaat zien. En dat je. Um, als je anders naar de dood wil gaan kijken, dan zal je ook. Um, uh, meer gaan, moeten gaan zien dan alleen ons, ons leven hier. En dat we alleen in uh, ons lijf zijn en gaan inzien eigenlijk dat we meer zijn dan alleen maar dat leven. Ja, als je naar de westerse manier uh, kijkt van, uh, van sterven, mm -hmm. dan uh, zijn we eigenlijk heel binair, hè? een heel binair volk. Het is aan of het is uit. Het licht is aan of het licht is uit. Ja. En uh, jij hebt het eigenlijk denk ik over een manier dat het een hele geleidende schaal ja, bijna is, hè? het sterven. Um, ik heb het niet alleen over het sterven. Maar ik heb het meer over het geheel zien. Dus ja. wat is sterven? Waarom, waarom sterven we? Waarom, we? waarom worden we geboren? Waarom sterven? Waarom gaan we dood? Oké, okay, meer de, de doelstellingen van het leven. Waarom we hier op aarde zijn, bedoel je dat? Wat ons leven in het grote geheel is. Dus je kan zeggen, ik word geboren. Mm -hmm. dat, is, dat is blijdschap. Dan zijn we allemaal erg blij. En we trekken een lijntje door. En dan komt er een moment dat we doodgaan En daar hoort verdriet bij. Dan krijg je een heel... Een strak tijdslijntje. Het is echt een lineair gebeuren. Mm -hmm. um, als je verder gaat kijken en zegt van nou, er moet meer zijn dan dit. Dit kan het niet zijn. Dat is, dat is mijn afvraging altijd geweest. Dat ik vond het zo zinloos. Ik ben geboren, ik doe mijn ding. En er komt een moment, dan ontmoet ik een man. En ik, ik zet mijn huisje, boompje, beestje op. En dan komt een moment, we leven lang en gelukkig. En dan ga je dood. Ja. Ik dacht van, nou, dan dat heb je kan ervan niet. nog je kinderen opgevoed. Heb je hebt nog iets achtergelaten? Maar, ja, maar wat is het dan? Dat, dat is, echt, is dit het? Ja. Nou, dat, dat, dat kon voor mij echt niet zo zijn. Ja, het zo klinkt mee. inderdaad redelijk zinloos. Ja. Dus toen ben ik op zeker moment ben ik wel gaan lezen en is, mijn, is mijn, mijn helderheid een soort van teruggekomen. En dat je, dat je het grotere geheel kan gaan zien van waarom wij op aarde zijn. Omdat op aarde materie is en in materie kunnen wij ervaren. En um, zoals we, als we teruggaan naar wat we zijn, ons, ons energetisch... We zijn natuurlijk alleen maar energie, allemaal. Materie mm -hmm. is ook energie, alleen een soort, soort densiteit zit daarin. Um, als je het in dat, uh, in dat verhaal gaat zien en uh, dat we, dat we dus ons dus in een vaste vorm hebben neergezet om dingen te ervaren. Dan ga je ook geboren worden en dood anders zien. En wat is dood dan? Ja, Eigenlijk uh, is het een oude jas die het niet meer doet. Maar je zijn blijft hetzelfde. En je zijn, is dat hetzelfde als je ziel? Ja, of het je spirit is, of je geest, of je ziel, of je zijn. Ja, want um, jij noemt het het zijn. Ik, ik vind dat mijn zijn, ja. ja, okay, ja. ja. Is dat en, ook te vertalen als je essentie? Ja. Oké. Okay. Ja. Het zijn allemaal maar woorden. En ik denk mm. dat je, dat je resoneert met wat jou um, het beste ligt. En of dat je ziel is, of je, je zijn, of, of uh, dat wat je bent, ja... Ja, Ik probeer wel in deze uitzending altijd een beetje de, die woorden te vinden die mensen thuis mm -hmm. uh, ook daar een referentiekader bij hebben. Hè? Dus, en ik, ik denk bijvoorbeeld zelf, dat, dat denk jij Tony, dat de, de ziel, dat, dat is wel een term waar de meeste mensen het meeste mee kunnen, denk ik. Hè? Wat denk jij? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ja. de ziel in essentie, maar ook het zijn. Het, het aanwezig zijn hier en het aanwezig zijn na je dood. Want daar heeft ze nog niet zoveel over gezegd. Uh, want dat zou mijn volgende vraag naar jou zijn. Van jouw zijn, je essentie, je ziel. Wat gebeurt daarmee na die dood? Want je hebt het over het leven hier. Mm -hmm. En dan? Um, en dan? Wat er gebeurt is, is uh, de, dat je essentie eigenlijk... Um, die komt los uit de materie. Dus hij komt in, in de energetische vorm komt hij eigenlijk... Uh, Wordt hij weer zichtbaar? In het begin zal die essentie een uh, soort van niet weten wat hem overkomt, omdat er natuurlijk een hele sterke aardse binding is. Mm -hmm. um, wat daarna gebeurt in die periode, en ja, ik, ik noem het periode, maar eigenlijk er is er geen tijd. Dus dat is een dat is ook maar een menselijk ding wat we bedacht hebben. Um, op het moment dat het. Dat het de oude jas wordt afgedaan dat het lichaam niet meer functioneert zoals het op aarde zou willen functioneren. En ik denk dat dat ergens ook een bewuste keuze is. Je kan een keuze maken om eruit te gaan. Zo is de dood ook bedacht. Hè? Van, als we nooit dood zouden gaan, zouden we een, een ervaring hebben die maar blijft duren. Ja. Dus... En op een gegeven moment leer je niks meer bij natuurlijk. nee. Of kan je zeggen, van ja, van ik ben hier nu klaar mee, dus nou, uit dit leven kan ik uitgaan. En dan kan ik weer opnieuw geboren worden in een andere omgeving en andere dingen ervaren. Zo zie ik het tenminste. Um, dus op het moment dat je eruit gaat, is er wel die aardse binding nog heel erg sterk. Die kan heel erg sterk aanwezig zijn. En voor mij is het een soort van dat je na je dood dus al je herinneringen weer terugkrijgt van wat je eigenlijk bent. ...daar zit een periode dat het nodig is om los te laten. Dat degene die over is gegaan, om het zo maar te zeggen... ...de connectie met aarde loslaat... ...maar dat ook de familie, vrienden die nog op aarde zijn... ...ook de overleden loslaten. Anders zal het een soort magneet zijn en blijft het trekken... ...waardoor beide niet verder gaan op hun pad. Degene die op aarde blijft gaat niet bewust zijn leven verder zetten... Die blijft zitten in een stukje van verdriet en rouw en ik kan niet verder. En blijven in een stuk wat er niet meer is. Terwijl het eigenlijk de bewustwording is, wat is er dan nog wel? Degene die over is gegaan, kan ook heel sterk blijven hangen. Praat je dan over de aardsgebonden zielen? Ja, zo zou ik dat eigenlijk wel willen zeggen. Leg eens uit. nou ja Als je gelooft in leven na de dood... Ja. En dat je ook na de dood nog verder kan leren. Dan heb je op een gegeven moment dat je overlijdt. En in je bewustzijn kun je verder, kun je verdere lagen door. Mm -hmm. Maar als je gebonden blijft, dan blijft je bewustzijn die kijkt niet verder dan dat aardse leven. En dan kom je niet los, zoals wij onze overledenen vaak niet los kunnen laten. Kan de overledene ons dat niet loslaten. En dan praat ik in mijn term over aardsgebonden dus, zielen. Dus aardsgebonden zielen zijn zielen die uh, nog heel erg gericht zijn op de aarde. En daardoor hun ontwikkeling stagneert. Ja, absoluut. Okay. Ja. Afeno, sorry. Ze blijven dan ook hangen in een, wat wel eens genoemd wordt de nabije aardse dimensie. Dat is de dimensie die het, het dichtst om de aarde zit. Dus die niet echt heel erg hoog is in trilling. Ze Thanks. zijn alleen verhoogd in trilling om uit, uit die materie te kunnen. Om uit het ja. lichaam te stappen. En, en daar blijven ze dan een beetje hangen. Vaak in de veronderstelling dat ze nog op aarde zijn. Je, je ziet uh, wel eens films uh, waarbij geesten uh, zichtbaar worden hè, door bepaalde mensen, entiteiten. Mm -hmm. uh, zijn dat die, die, die zielen die jij bedoelt? Het zijn meestal speelfil, speelfilms en zo, maar daar gaat het niet zo om. Maar dat zijn de mensen die nog op aarde rondlopen, zeg maar. Hè. Die hebben ook nog de vorm van een, van een lichaam enzovoort. Ehm. Um... Ja, dat kan. Het hoeft niet. Mm -hmm. hoeft niet. Want het kan ook zo zijn dat een, een ziel eigenlijk wel zijn hele herinnering terugkrijgt en heel wordt. Zo noem ik dat maar. Dus dat hij eigenlijk thuis komt en dat hij zich alles herinnert wat hij eigenlijk is mm -hmm. in het hele zijn. En dat er dan ook weer aardscontact is. En dan heb je het meer dus dat je... Dat je um, ja, mensen heel erg dichtbij kan uh, voelen en, en, en waar, je, ja, waar, je, waar je ook dingen kan, aan kan vragen. En, en dat hoeft niet altijd een, een vervelend iets te zijn, zeker niet. Maar dan heb je het echt over iets anders, hè? in die zin van de, de, de, de, de zielen die achterblijven hier op aarde, dat zijn bijna dolende zielen, hè? Zo noem ik ze ja. tenminste wel eens. Maar die andere zielen die gaan omhoog. Maar die komen dan af en toe terug om of ons een boodschap te geven. Of ze willen zelf nog graag gehoord worden. Dus de, de, de doelstelling ja. van beide zijn, zijn heel anders, hè, denk ik dan. Ja, mag ik daarop ja. inhaken, Richard? Om ja. Anja iets te vragen. Is dat dan ook het verschil tussen wat je noemt een niet-aardse ziel. of een, of een, um, een, een engelenziel eigenlijk? Die dan hier een boodschap komen brengen. maar die dan ook niet zo'n binding hebben met de aarde? Die niet zo'n binding hebben met de aarde. Je... Niet een binding om hier te willen blijven. Die, die zijn dan gezonden, die hebben hier een taak te verrichten en dat is het dan. Ik, ik, ik denk wel dat het is, dat, dat, uh, dat het heeft te maken met je bewustzijnsvorm. Met je, met je hoe helder ben je in je bewustzijn en, en uh, wat is je intentie waarom je hier bent. En hoe dat helemaal precies werkt, dat weet ik niet. Dat, um, dat kom ik misschien nog wel eens een keer vertellen, maar ja. Uh, ja, wat complexer natuurlijk. Ja, <laughs> ja maar dat is, dat is wel wat mijn gevoel mij zegt. Dat, dat, ja. Ja. Terwijl het ook is dat een, um, iemand die blijft hangen in de nabije aardssferen, dat daar ook wel een soort van um, een deal is gesloten. Mijn oma is heel erg lang hier blijven hangen om te wachten. Tot ik een soort van uh, uh, wakker zou worden. En uh, ik heb mijn oma hmm. zelf in een van de Dreamwalk-scholen uh, weggebracht. En die is gewoon 35 jaar hier blijven hangen. En dat was niet omdat ze denk ik niet wist waar ze naartoe moest. Ik denk dat ze dat heel erg goed geweten heeft. Maar dat is een bewuste keuze geweest. Ja. Alleen dan zeg je, ja voor mij was het 35 jaar. Voor mijn oma was het waarschijnlijk dit. Hmm. Daar is geen tijd. Nou, ik ik zou je vertellen dat ik nog uh, na het overlijden van mijn vader, uh, ik had een niet zo'n hele goede relatie met mijn vader. Maar zodra hij dood was, had ik ineens een hele andere relatie met hem. En hij kwam na twee, drie dagen kwam die zich gewoon melden, wat ik heel erg snel vond. En uh, het is heel mooi op, uh, op, uh, op zijn begrafenis. Um, toen had ik s'avonds een, uh, een sessie met, um, ach ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval we hadden een sessie. Met foto's. En toen had ik ook zijn foto neergelegd. Gewoon willekeurig. En zij pakt Sonja. Zij van de pakt Van der Linden. Van de Linden ja. Zij pakt die foto. En zei zegt nou. Deze man die wil wat zeggen. En bla bla bla. Dus hij begon te praten. En uh, toen zei ik, nou, die is mijn vader. En waar ik was heel erg benieuwd naar was... is van wat, hoe hij zijn begrafenis vond. Want hij wilde altijd gecremeerd worden. Maar wij kregen op een gegeven moment als kinderen niet meer helder... of ze nou gecremeerd moesten worden of die begraven moest worden. Nou, toen hebben we uiteindelijk maar besloten... wat we zelf het prettigste vonden. Dat was begraven. Maar ik was zo benieuwd wat hij er nou van vond. En toen begon hij te vertellen dat hij een toffe vergadering... Uh, vergadering? Nou, dat was het eigenlijk al. Bijna wel, dan. bijna wel. Een toffe begrafenis vond en... Uh, Helemaal goed en alle, alle, alle gesprek, hij had alles gehoord en hij was heel erg blij. En, dus we hadden helemaal zoiets van, wauw, dit is echt helemaal prima <laughs> gebeurd. Dus heel snel kwam hij eigenlijk al terug. Hey, we gaan even naar uh, muziek luisteren, want er is al zoveel gezegd. En dan kunnen mensen even naar uh, laten zakken. Het volgende blok gaan we het hebben over uh, wat doet Anja dan? Hè? Dus de begeleiding van Anja voor en na de dood. En uh, Anja, je hebt uh, muziek uh, meegenomen. En uh, nou, zou je er wat over kunnen zeggen? Ja, ik uh, als eerste een, een lied van uh, Lee Harris. En het heet uh, Beautiful. Um, ik heb Lee een aantal jaar geleden voor het eerst ontmoet. En het is echt een um, hele mooie, mooie enigheid. hele mooie man en uh, die ook nu muziek maakt en die channelt en die allerlei workshops doet. Waar woont hij? Uh, momenteel in uh, Engeland, in de UK. Mm -hmm. uh, maar uh, hij verhuist nogal eens. Van, mm. <laughs> hij volgt zijn gevoel. Um, dit liedje is, dit raakte mij, toen ik het voor het eerst hoorde, um, was het echt uh, het lied uh, wat ik nu nog steeds regelmatig naar mijzelf toe zing. Um, om mijn zelfliefde te voelen. Uh, yeah. Oké, okay, noem nog even de titel en de. Artiest. Beautiful van Lee Harris. <middels> Hey there, beautiful I wonder, do you see How so beautiful You prove one soul can be And if I lived forever And never saw you again I'd compare forever The love you have inside you The light that surrounds you The strength you hold Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Wij zijn Tony Rekeloff en Richard Buitenhek. En vanavond hebben we als gast Anja de Vries. En ze begeleidt mensen bij het sterven op energetische wijze. We gaan het nu hebben over de begeleiding die Anja aanbiedt aan mensen. En een begeleiding dat is voor, maar ook na de dood. Klopt. Anja. Ik zit in mijn leunstoel, ik zit gewoon is dus toevallig, switch ik uh, inspiratieradio aan en dan gaat iemand vertellen, begeleiding na de dood. Wij kennen nog de begrafenis en we kunnen ook nog een steen uitzoeken en de bloemen. En dan houdt het meestal op. Wat bedoel je aan godsnaam met een begeleiding na de dood? Begeleiding na de dood is dat je um, nog in contact blijft met de, met de overledene. Hmm. En um, dat is geen contact waarbij je uh, stuurt en van alles regelt. Het is alleen maar een aanwezig zijn. En vooral, um, het zit er maar dan vooral in dat wij als mens um, weer gaan ervaren dat het mogelijk is. Dat we daar vertrouwen in hebben. En voor de andere kant is het vaak een geruststelling. Dat er toch nog iets menselijks gevoeld wordt. Omdat zeker de eerste periode is dat een beetje onwennig en wat gebeurt er. Is er ook, is er ook een soort. Uh, een, uh, wat wij altijd hebben als je afscheid krijgt, dat je een soort pijn in je buik krijgt. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, iemand de uh, tijd niet mag zien of nooit meer misschien. Is dat afscheid nemen? Is dat voor iemand die stervende of gestorven is? Heeft hij heeft dat gevoel ook? Mm, Sommigen. Dat ligt, dat ligt eraan hoe je laatste stukje op aarde is geweest. Okay. Hoe, hoe je was in het moment dat je je lichaam uh, verlaat. En Een aantal stukken vallen dan wel weg, maar niet alles. Ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand echt ontzettend boos was. Nog gewoon in de staat waarin die was op het moment dat hij stierf ook. Bo boos op wie? Uh, ik denk dat de meeste boosheid uh, altijd iets over jezelf zegt. En een stukje uit onmacht. En boos over stukken in zijn leven die hij waarschijnlijk anders had willen doen en het niet heeft gekund. En uh, dat stuk ook nog had op het moment dat hij in, in zijn stervensproces uh, schoot. En toen niet meer kon communiceren doordat hmm. alles, uh, bewustzijnslagen dan, een soort van uitgaan vallen. Dus hij was een beetje boos op zichzelf? Ja. Oké. Okay. En bedoelde je net met het aanwezig zijn dat jij aanwezig bent echt bij het overlijden en echt daarna? Nee, je hoeft, niet, je hoeft nooit echt bij aanwezig te zijn. Dat is, dat is een stukje, als je, als je gaat zitten, ademen en een soort intunen, wat, wat, wat steeds meer mensen doen. En dat noemen we dan sensitief of gevoelig of intunen. Dan kan je dat contact maken en je maakt dus energetisch contact. Je hoeft er niet eens echt bij te zijn. Nee, nee. En um, wanneer doe je dat? Dus doe je dat ja, meteen je dat? Je uh, als iemand overleden is of doe je dat bij de begrafenis of doe je dat nog drie maanden later? Wat, wat, wat voor momenten? Wat is belangrijk? hoe? Ik denk dat daar geen uh, belangrijkheidsfactor uh, in zit en dat het meer een voelen is wanneer je dat doet. Hmm. Ik, uh, ik, doe zelf, ik werk zelf ook uh, voor het hospice, Stichting Hospice Haarlem en omstreken. Uh, Dan moet je heel even uitleggen, wat is een hospice? Een hospice is eigenlijk een huis waar je uh, waar faciliteiten zijn uh, als, je, als je in je laatste stukje van je leven zit, waar je naartoe kan. Zeker als het thuis niet mogelijk is. Dus Omdat je, dus je alleen woont of geen zorg. Of... Dus het is een plek om vredig te sterven. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En ha Stichting Haarlem uh, heeft dan, dat zijn bijna thuishuizen. Dus die lijken heel erg op thuis. Dat. Hmm. Is, uh, dat is zo min mogelijk verpleging. Het is echt dat je, dat je mag zijn wat je bent in dat laatste stuk. Mm -hmm. ja. Maar daar, ja, um, ik werk niet meer in het huis. Ik ga naar mensen thuis. Dat stuk doen we ook. Dus mensen die, die bewust voor, voor kiezen, ik wil gewoon thuis sterven. En dan nemen we vaak mantelzorgstuk over. Of, of mensen die wel alleen zijn en waar je gewoon waakt. Um, en dan, want jij vroeg: van wat is het moment dat je, dat je um, instapt? Um, mm -hmm. Ja, het is, het is gewoon verschillend. Uh, ik heb wel ervaren, soms is het, is het lekkerder als je voor het overgaan al contact hebt. Omdat er dan ja, lijkt me ook. een soort herkenning is die ja. makkelijker is. Um, ik ben er bijna nooit bij als mensen echt overgaan. Dus dat ze echt de laatste. Uh, inademing nemen en niet meer uitademen. Dat dan houdt het gewoon op. Maar ik kan dan wel ergens rondlopen en ineens voelen van ah, weet je, nu die is aan de overkant ja, en dan jij dan voelt komen mensen op echt naar je. Ze komen bijna bij me aankloppen, zo van uh, oh ja, ja, ja, ja is herkenbaar, En herkenbaar. dat doen ze niet altijd. Dus ja. is er een belangrijk moment? Ja, het het, het is anders en. Ik kan er een heel verhaal van maken. Ja, nee, want het is zus en zo, en zo Dat is het niet. Het is mijn intuïtie, mijn gevoel en daar vertrouw ik op. En als het niet nodig is, is het niet nodig. En als iemand het wel aangenaam vindt, wel. En er komt ook nog bij dat ik er ook nog in kan kiezen. Dat ik zeg, ja, ja uiteraard, nu ja. en niet. Maar wat zijn dan de criteria dat, uh, dat jij besluit uh, om wel of met niet iemand te begeleiden? Is dat puur gevoel? Of is dat puur dat iemand bij jou... Aanklopt? Of zijn dat misschien de namenstaanden? Of? Um, het is, het is het, Ik denk dat er wel verschil in zit. Um, als ik het doe vanuit mijn hospicewerk, ik kom daar natuurlijk als vrijwilliger binnen zitten. En um, uh, wat daar voor mij heel erg in zit, is dat ik het gewoon heel erg boeiend vind hoe, hoe iedere mens dat op zijn eigen manier ervaart. En ik zit daarbij en. Ik, ik ben alleen maar, weet je. Um, ik heb daar geen oordelen. Ik kom daar leeg binnen. En, maar ik vind dat wel ontzettend interessant. Wat gebeurt daar nou? En ik ga daar wel een soort van intunen. Uh, wat is dit? En kijken of ik op een andere manier kan communiceren. Daar doe ik verder niks mee. Als iemand aankomt kloppen, komt hij aankloppen. Ik ga niet zoeken. Ik ga niet, niet aan de andere kant mm -hmm. zoeken, waar ben je? Dat, dat is... Maar veel iemand... wordt daar niet over gesproken. Weet je? Dat is, nee. Heel veel is zonder woorden. Je bedoelt als iemand aankomt kloppen. Dat is na het overlijden dat iemand weer contact met jou zoekt. Ja, okay. ja. En dan nou heb ik wel eens gehoord dat, uh, dat het goed is om mensen naar het licht te begeleiden. En dat je daarmee ook voorkomt dat mensen gaan dolen. Doe jij daar nog wat mee? Nou, Dat is wel een stukje wat, wat in de Dreamwalk school eigenlijk zit. En waar over gesproken wordt. Wat, wat is de Dreamwalk school? De DreamWalk uh, Dead uh, School is een energetische school, die komt uit Amerika. Hij Daar is... heb jij je opleiding gedaan? Uh, die heb ik uh, inderdaad gedaan. Mm -hmm. uh, hij is ondertussen al wel vier jaar oud en er is Enigeetje heel veel veranderd. Uh, in de school worden ook wel regels, het zijn geen regels, adviezen gegeven, puur vanuit je eigen veiligheid. Hoe je daar, waar je een stukje aan moet houden. Er wordt gezegd dat er eigenlijk verschillende deuren zijn. Verschillende doorgangen. Door, en dan ga je door de dimensies heen. En dan kan je dus meelopen. Er wordt gezegd dat er een pad is. En aan het einde van alles is de bloemenbrug. En daar overheen gaand zou je in het licht zijn, zou je thuis zijn. Um, al die termen. Is voor mij altijd geweest. Het is puur om je te focussen. waar je mee bezig bent. Puur om. energetisch ingetuned te blijven. op één ziel. Op één energie. Want. er zijn daar. net als hier. wij zitten hier met z'n vijven. Ik kan op vijf energieën intunen. Weet je. Dus hoe blijf ik dan. dat is. in een andere dimensie. exact hetzelfde. Daar zitten ook veel meer energieën. Dus voor mij was het altijd. dat pad is niet meer dan een focus om. Ook bij die ene persoon te blijven. Daar doe je verder is niks. Je bent er alleen maar bij. Zo iemand kan ook besluiten van ik ga eens even weg. En in de school wordt... Uh, uh, het, het, het, uh, het, uh, de regel is in de school dat je elke dag elke soort van één uur intunt, En waarin je dus dan enigheids heel erg bij een ander kan zijn. Ik heb dat een beetje losgelaten. Ik, ik ben gaan merken... Het, dat, dat is een mind ding. Ik hm. moet nu gaan zitten en ik ga ademen en ik ga intunen. En, um, dus het is meer gevoelsmatig. En wat, wat is een uur? Weet je, soms is het, is het even, even dat je merkt, oh, het is goed. En wat hm. ik zeg, dat, dat, dat verhaal van die man die zo ontzettend boos was. Ja, dan is die gewoon boos. Weet je. Ik ga er geen verhaal van maken. En je blijft bij hem en je ademt. En wat je doet is vanuit... Ja, een soort onvoorwaardelijke liefde. Het is eigenlijk vanuit je mens zijn dat je je licht laat stralen. En dat zo iemand dat dan, ja, zich veilig gaat voelen. En dat nog steeds alles er mag zijn wat er is. Ja. Net als op aarde. Ik, heb, ik ervaar het zelf. Ik heb zelf ook die dream Dead walk gedaan. En ik ervaar het zelf dat je inderdaad als een soort lantaarnpaal... Uh, zolang een persoon leeft ben je de focus waarop hij zich kan richten. Wat vertrouwen geeft. En na het overlijden ben je net een soort licht, lichte lantaarnpaal aan de andere zijde. Zodat ze daar niet verdwalen. En dat, ja, dat vind ik prachtig om te mogen ervaren. Ja. En nog steeds. In, ja de, dat is. Ik, gewoon het feit dat je, dat je voelt dat je contact hebt. En, en dat, je, dat je daar zelfs nog uh, uh, de verhalen kan krijgen. Wat ze dus nog. Voor mij is het een soort van het heel worden hmm. na je overlijden. Gewoon energetisch heel worden. Dat je dus al je stukken... weer thuiskomen. En dat, dat, dan ben je... Ja, ben je dan in het licht? Ja, je bent het licht. Je, je bent zelf het licht. Hmm. Maar dat je daar dus op menselijk niveau... de verhalen krijgt. En dat je, dat je hoort wat... wat ze nog te verwerken hebben. En dat dat een soort van weer thuis komt, als Aspecten die geïntegreerd worden. Zelfs na... Ja, na het overgaan. En dat is gewoon mooi. En... Wat, wel, wat ik wel steeds meer het idee heb dat we ze. Het is niet dat ze er anders niet komen. Weet je, het is voor ons als mens de ervaring. Wauw, dat kan. We kunnen multidimensionaal zijn. We kunnen in die andere dimensie stappen en die contacten maken. Het is niet zo vreemd. En als je dat gaat ervaren, dan kan je ook dat lijntje. van geboorte en dood loslaten. Want dan kan je van binnenuit voelen dat er meer is. En je kan wel zeggen, ja, maar ik mis hem zo en hij is er niet meer. Hij is er wel, maar in een andere vorm. Hm? En wat hm. jullie hadden, ja, dat is veranderd. Hey, dat laten we weer even zakken, Anja. Het is natuurlijk voor veel mensen toch een heel, uh, nou ja, toch een verhaal. Kijk, voor ons is het wat normaler, maar heel veel mensen die denken, wat, waar hebben ze het in over? <laughs> nou, we hebben nog een, uh, straks nog een blokje en dan gaan we het hebben ja. over communiceren zonder woorden. Okay. En wie is Anja de Vries? En Anja, je hebt uh, nog een uh, mooi nummer meegenomen. Ik moet zeggen, dat is wel een van mijn, uh, mijn favorieten van de Beatles. Ja, mooi hè? Ja, dat ja, vind ik ook. Ja, de ja, the Beatles, There are Places I Remember. Um, als we het hebben over dat we op aarde zijn neergezakt en met een, uh, een soort uh, complete sluier over ons al onze herinneringen. Um, There are places I remember, dan komen ze weer terug. En dit nummer heeft voor mij uh, tijdens mijn eigen DreamWalk School uh, ja, erg veel impact gehad en nog steeds. Dat, uh, graag. <laughs> There are places I. Met There Are Places I Remember. Dus een van mijn, uh, mijn favorieten. Het is gewoon een lekker ingehouden nummer. Net zoals deze uitzending, uh, Anja, zo ingehouden is. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Wij zijn. Tony Rekeloff. En Richard Buiten. Ik heb vanavond hebben als gast Anja de Vries. En ze begeleidt mensen bij het sterven op energetische wijze. Ja, we gaan het nu hebben over communiceren zonder woorden. En wie is Anja de Vries? Zullen we beginnen bij de eerste? Ja, prima. Wat wil je ervan weten? Uh, nou, uh, een gesprek nu dus. Ja, ja. Uh, luisteraars, we gaan nu even vijf minuten ons mond houden. <laughs> en we gaan hier nu communiceren zonder woorden. En dan kijkt u eens thuis of u dat kunt uh, mee... Uh... Nou, en dan zal u thuis ontdekken hoe lastig dat is om vijf minuten stilte uh, door te gaan. Ja, om een idee te krijgen. Uh, een grote groe, heeft wel gezegd, als je zeven seconden niet denkt, dan ben je verlicht... Dus nou, vijf minuten stilte is dan ook een, in dat kader ook nog een heel prestatie, denk ik. Ik denk dat we allemaal verlicht zijn, alleen we weten het niet. Kijk, jij bent een, we aanhanger, het nog jij bent niet. een aanhanger van het zenboeddhisme, hoor ik. Nee hoor. Die zegt dat ook. Een nou. aanhanger van mezelf. Wat bedoel je met communiceren zonder woorden? Uh, in stilte bij iemand zijn. Mm -hmm. En dat er dan toch heel veel gecommuniceerd wordt, maar zonder woorden. Mm -hmm. Dus dat er op andere bewustzijnslagen echt wel informatie en energie wordt uitgewisseld. En dat is niet zozeer in gedachten. Gedachten zijn een menselijk goed. Um, um, gedachten kunnen ook vaak van je ego afkomen. En daar is niks mis mee. Dat ego hebben we niet voor niks. Maar um, vooral om bij die stervende te zijn, en dat merk ik vaak. Er spelen gewoon heel veel dingen nog in dat laatste stuk... Uh, ding, angsten die naar boven komen, uh, boosheden, onverwerkte stukken. Um, uh, afscheid nemen van familie en vrienden, hoe familie daarin zit. Er gebeurt echt van alles. Um, en daar zijn vaak heel veel woorden bij nodig. is een soort energetische veel... ratje toe. Er gebeurt gewoon heel veel. Ik kom in heel veel gezinnen en dat je denkt. Wow, wow, wow. Uh, hier, pff, wat gebeurt hier? Weet je, als je juist binnenstapt, dat mm -hmm. je denkt, nou dat hele huis dat soort van shaken. Is ook niet vreemd. Het nee. is ook een heel, een heel groot Voor afscheid. Iedereen. Het is oh. gewoon het grootste afscheid nog yeah. steeds wat we hebben in, uh, in ons aardse leven. Um, is, dat, is dat terecht trouwens? Ja, wat is terecht? Ik, ik heb ik heb het idee dat het uh, ook dat zal langzaam wel veranderen mm, dat wel ja het is het is niet goed en het is niet fout weet je het, het is zoals het is maar um, als je daarin stapt en je gaat meedoen met woorden en en nog meer uh, uh, emoties misschien emoties dan ik, ik heb on, mijn ervaring is ondertussen ik stap daar binnen en uh, ik ik ben heel erg bij mezelf. En uh, geen oordelen. Geen meningen. Nee, dat, dat, dat, kan, dan, dat lukt niet. Hè? Met de oordelen en zo. Ja, ja maar ja. Dat gebeurt regelmatig natuurlijk, dat ook jouw mens zijn zegt van hallo, hallo, maar dit doen we niet zo, als we dit nu eens anders doen. En mm -hmm. Het is niet aan mij, weet je? Daar, ga nee. ik niet, daar ga ik niet in zitten. En op het moment dat er dan die stilte komt, dat, dat merk ik dan. En of het waken is of niet, mensen zitten soms in medicijnen, al met heel veel medicijnen en dat het moeilijk te communiceren is. Ben maar stil. Ik hey, communiceer zonder woorden, zeg je van, uh, soms uh, is de communicatie die ik heb met, met, met cliënten of ik weet niet hoe je ze noemt, die zijn gewoon, ja die zijn soms krachtiger als je gewoon echt stil bent. Dat is een beetje wat je, wat je bedoelt. En uh, ik moet ook zeggen, als ik bijvoorbeeld, ik ben toen in Santiago gelopen, en Santiago in dan gaan we trouwens komende maand gaan we daar een hele thema over houden. Okay. Ik merk dat ik uh, ook wel steeds stiller werd. Ook als ik met mensen liep. En ik had wel het gevoel dat ik veel meer aan het zeggen was. Het, het, een beetje hetzelfde bijna als jij uh, bedoelt. Hè? Ja. Hey, we gaan nog even naar uh, wie is Anja de Vries? Uh, ik weet niet of je cursus geeft, training geeft, workshops geeft. Uh, noem je website. Vertel even gewoon wat je, wat je kwijt wil. Um, ik heb niet echt, echt veel vaste vorm. Ik heb wel een... Uh, Oké, okay, mijn website is www.ish.nl I-E-E-S-J En dat staat voor? Uh, dat is fonetisch uitgesproken uh, uh, I-X En dat is een zonnezegel van de Maya kalender, de witte tovenaar. En dat is mijn geboortezegel. Ik ben verder niet helemaal in de, in de Maya kalender, maar deze vond ik wel... Uh, ja, ik had er iets mee. En nou, we hebben een kenner hier, goed. Herman. Kun okay. je even een verklaring geven? Want je bent er een boek over aan het schrijven. De verklaring, die kunnen jullie in het boek lezen. Maar het ja. bijzondere van deze koop, zegel... Koop alle dit boek. Het bijzondere van deze zegel is dat het er eentje is met een knipoog. Oh, Oké, okay. nou dat is letterlijk ook voor jou. Uh... Dat is de enige aanpassing die ik gedaan heb. Hij heeft eigenlijk allebei zijn ogen dicht. En ik heb één oog opengemaakt. En dat is de knipoog naar het leven of de knipoog naar de dood. Maar hmm. net welk oogje. Wat wil geven. Oké. Okay. Ja. En verder geef je workshops trainingen? Ik geef af en toe workshops als het een beetje op mijn pad komt. En ik ben wel bezig om een eendaagse workshop training. Um, waarin ik familieleden, vrienden, mensen eigenlijk uh, wil laten ervaren. Hoe makkelijk het is om contact te leggen na het overlijden. Oké. Okay. Dat oh, lijkt me een hele mooie. Maar die moet je nog plannen. Um, ik heb één afspraak staan, maar hij, is, hij zit nog niet op datum. En dat zal waarschijnlijk een één op één, uh, in eerste instantie zal het één op één gaan worden. Het hmm. um, word, blijft een beetje intunen in hoever iemand uh, daarin mee kan gaan. En dat zal elke keer verschillend zijn. Ja. ja. En hoe kunnen mensen jou, tussen zware quotes, boeken? <laughs> boeken? <laughs> nou, op mijn website, uh, website staan uh, telefoonnummers. Dus uh, ik stel voor dat ze gewoon bellen. En dan ja, ja. Komen we wel tot een... Uh, Geschikt af. Ja, oké, okay, prima. Uh, lieve luisteraars, uh, vanaf morgen staat uh, deze uitzending op uitzending gemist onder uh, www.inspiratieradio.nl. En daar staat ook uh, de website van, uh, van Anja uh, genoemd. Nou, Anja, we gaan uh, langzamerhand uh, eruit. We zijn alweer uh, aan het einde van, uh, van het interview. Uh, het is onverwacht, <laughs> voordat je het weet. Ja. Maar je hebt nog een, uh, nog een laatste nummer. Uh, meegenomen. Ja. En uh, nou. Ja. Uh, ik uh, ik, ik kende ze niet. Het is van Speelman en Speelman. Ze zijn twee broers. Uh, ze wonen momenteel in Haarlem, geloof ik. En ik kwam ze bij ons in Neemstede in het kleine theater tegen. En ik heb echt genoten. Echt twee prachtige uh, mannen. En um, het, uh, uh, het is het liedje Het is wat het is. En eigenlijk is dat wel een beetje mijn levensmotto. Ja. Het is wat het is. En um, de naam uh, ja, speel er maar mee. Maar medelijden hoeft hij niet Hij speelt zomaar wat gitaar Zwaait mijn gedag als die muziek En vier akkoorden maar zo weg. En ik geloof alles wat hij doet Alsof hij mij de wereld uitlegt En die lach op zijn mond dan tegen me zegt Het is wat het is En wat nou het mooiste daarvan is wat het is, wat het is Hij zegt met jou wil ik niet ruilen Nee, niet met jou, jij loopt te veel in de pas Met je angsten voor de toekomst En straks niet weten wie je was Je zit met je hoofd alleen in later Je drinkt geen druppel uit angst voor die kater, maar het later gaat voorbij Zegt hij lachen, zegt hij lachend tegen mij, het is wat het is, en wat nou het mooiste daarvan is, dat het is wat het is. Ze zinnen zingen door mijn hoofd heen, ik stap op de fiets en ik De luisteraars Dionne Scheurs hier met de agenda van de, voor de spirituele activiteiten voor de komende tijd. En het belooft gelijk alweer een hele drukke week, want op dinsdagavond de 22ste staat Haarlem volop in het kader van allerlei spirituele dingen. Onder andere Berend Krimp, shaman, die geeft een, uh, ja, een, uh, een avond bij hem thuis, een healing van cirkel en licht. Nou, dit is onder andere in Haarlem. En voor alle gegevens zeg ik u al op voorhand... u kunt kijken op www.inspiratieradio.nl. De tijden, aanmelden, kosten, alles vindt u omtrent alle activiteiten daarop terug. Maar goed, dat is pas de eerste. Want verder is op 22 februari ook nog een nieuwe bewustzijnsademavond. Ook eveneens in Haarlem. En uh, ja, dus het is, uh, er is veel te doen. Deze bevindt zich in de garage... Nou, Dan is er ook nog op diezelfde avond een dialoog met Erik van Zuidam. Uh, hij gaat het hebben over nu of nooit. Dus pak je leven nu en anders dan, uh, nou ja, dan is je kans voorbij. Dat is een uh, dialoog wat hij aangaat op de 22e. Uh, verder is er op 26 februari zaterdag is er een uh, workshop Astroopstelling. Dus voor iedereen die interesse heeft in astrologie en bewustwording... begeef je naar deze workshop en die vindt uh, plaats in Zandvoort... Dan is er um, op 28 februari is er een lezing over Ayurveda. En die vindt eveneens plaats op 2 maart. De 28 februari is het in Amsterdam. En op 2 maart is de lezing in Bloemendaal. Dus lekker dicht bij huis. Uh, en deze gaat over Ayurvedische levensstijl. Nou, dan ben ik er eigenlijk al bijna. Want onze volgende uitzending is 6 maart. En tot die tijd... Uh uh, is er alleen nog maar het Heksencafé. Jawel, het Heksencafé, dat hoort er goed. Mandragora Heksencafé in de Groene Godin in Haarlem. Dus ik wens jullie veel plezier de komende tijd met alle activiteiten. En tot 6 maart. Nou, dankjewel Dion, voor de, voor de agenda. Dat heb je weer uh, zeer smakelijk verteld. Ik vertelde net ook, ik zei net tegen Tony, van, wat kan je dat toch heerlijk smakelijk uh, vertellen. Je krijgt zin om er uh, alles uit te gaan. Zoals jij het vertelt, denk ik dat, uh, dat iedereen wel zin krijgt om er in toe te gaan. Zelfs naar het Heksencafé. En ik moest ook meteen aan Herman denken. Ja, we hebben ze tenslotte als gast gehad. Ja, precies. Uh, dus, uh, Dat zijn die twee? Dat zijn de twee uit de Groene Godin in Haarlem. Van, ja. van welke waren dat ook weer Herman? Ja, ja, ja. Okay. die mensen met die namen nee, ja. lok je niet uit <laughs> nou Anja, ontzettend bedankt voor uh, dat je hier wilde zijn uh, ja, ik vond het echt heel leuk en ik, ik denk dat je het voor elkaar hebt gekregen om een heel, toch wel beladen onderwerp op een hele lichte, mooie manier hier uh, zichtbaar te maken en dat je toch ziet dat sterven ook op een hele andere manier uh, kan dus uh, nou heel Fijn. erg bedankt Als ja. dat, zin... dat gelukt is dan uh, ja ja, en wij zien elkaar wel weer binnenkort bij de biodansen. Daar zie ik je tegenwoordig bij Nicolette, ja. die overigens ook gast bij ons is geweest. Um, nou Herman, heel erg bedankt voor de, voor de techniek. Graag gedaan. En ik had een mooie assistente vanavond. Ja, Dionne. Hè, die is ook een opleiding om de techniek te gaan leren. Dionne, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Nou, de volgende maand gaan we iets nieuws doen. En we hebben dan een themamaand. En dat is voor het eerst. In een themamaand nodigen we gasten uit die min of meer over hetzelfde onderwerp komen vertellen. En de komende themamaand gaat het over de wandeling naar Santiago de Compostela. <coughs> In de komende drie uitzendingen hebben we dan gasten die naar Santiago de Compostela zijn gelopen. Nou, zo komt op 6 maart Marlies van der Steeg. En Marlies is een leuke spontane meid die een wandeling vanuit huis is gelopen. En dit is een afstand van 3200 kilometer. Ga er maar aanstaan staan, zou ik zeggen. Zou jij, het, uh, zou jij het doen, Tony? Ik zou wel willen, maar ik denk niet dat ik het voor elkaar krijg. <laughs> Misschien op de auto of de motor? Nee, nou. nee, dan zou ik met de fiets gaan. <laughs> <laughs> ja, dat kan ook nog. Hè. Ze heeft daar een boek over geschreven. En op 20 maart is de tweede uitzending van de themamaand. En dan komt Annelies Moen. En Annelies is een uh, zandvoortse. En ze heeft uh, een deel van de wandeling naar Santiago gemaakt. Maar wat leuk is, ze heeft er ook gewerkt in een refugio, zoals het heet. En dat is een soort herberg voor pelgrims. Uh, en ze gaat er uitgebreid over vertellen. En daarnaast weet ik dat Annelies ook een ja, mooie spirituele uh, dame is... Die, die, ja, die daar hele mooie dingen over kan zeggen. Uh, de derde uitzending op 3 april is zo mogelijk nog specialer. Want dan komt Simone Awina. En zij heeft de laatste 800 kilometer van de wandeling gelopen naar Santiago. En heeft daar een mooi boek over geschreven. Die overigens binnenkort wordt uh, gelanceerd. Daar gaan Herman en ik toevallig uh, naartoe. En ook is daar tevens een cd-presentatie. Nou, ze is dus ook zangeres. En uh, ze heeft ook verschillende cd's uh, gemaakt. Ja, vierde cd's. Vierde, ja. 27 februari. Ja, ja. Ik heb van jou, ik ben binnenkort jaar, ik heb voor jou een cd gehad. Ik heb hem echt al in die twee weken 25 keer gedraaid. Ja, zo, ik ook, zo ontzettend mooi ja. iedereen aanbevelen. Hij is, hij is on-Hollands mooi. Ja. <laughs> Dat is niet, het is alle respect naar alle honden hoor, maar dit is... Dit Trouwens, Heerd Kimpen gaat de eerste exemplaren overhanden. Ja, dus Dat is ja. Ook extra leuk natuurlijk. Ja, nou, kijk eruit. Het is aan zondag, is de presentatie. Nou, wij hebben haar gezien in het Rossi Stok van de Santiago de Compostela Vereniging. En echt mijn bek viel open en ik had meteen uh, uh, kippenvuil over mijn rug en dat was is uh, dus de hele optreden gebleven. Ehm... Um, nou, Herman en ik gaan alle drie de uitzendingen samen presenteren. Dat is ook wel uh, bijzonder. Dat hebben we een tijd uh, niet gedaan. Ik kijk er mag erg even, uit. Mag ik nog even inbreken, Richard? Want jij vertelde me dat je ook een wandeling hebt gemaakt die kant op. Ja. Dus wie gaat jou interviewen? Nou, dat, dat ga ik samen een beetje met Annelies doen, inderdaad. Annelies Moen. Dat was een beetje de bedoeling van dat we elkaar een beetje gaan interviewen. Want ik heb inderdaad uh, 1600 kilometer gelopen. En uh, ik kan je vertellen dat als ik dat niet gedaan had, had ik niet voor mezelf begonnen waarschijnlijk. En dan had ik misschien ook niet hier gezeten. Dus dat nee, is uh, ben een behoor... je verhaal. Ja, dankjewel. Dat heeft een behoorlijke impact gehad. Nou, dus de komende drie uitzendingen gaan over de wandeling naar Santiago de Compostela. Op 6 maart Marlies van Steeg, op 20 maart Annelies Moen en op 3 april komt Zanger Simone Abina. En zeker wanneer u ooit van plan bent om deze wandeling naar Santiago de Compostela te ondernemen, zijn deze uitzendingen een absolute aanrader.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 Bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Zodat ze deze kunnen opnemen in de agenda. Stuur deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl Wij zijn Tony en Richard Buitenek En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd. Als waarmee wij hem hebben gemaakt. En tot de volgende keer. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een prachtig gedicht. De ruimte ertussen. Van Monique dini Ik hoop dat ik hem goed voorlees. En uh, dat is voorgelezen door onze gasten. Anja de Vries. je gang, Anja. De ruimte ertussen. Jij en ik. We kunnen elkaars handen vasthouden, elkaar omarmen, elkaar liefhebben. En toch zullen we altijd twee gescheiden lichamen blijven. Jij en ik. We kunnen samen huilen, elkaar troosten. En toch zal ik nooit weten hoe jij de pijn ervaart. Jij en ik. We kunnen gezamenlijk in verwondering naar een bloeiende wijk kijken... En toch zal jij nooit weten hoe ik de kleuren zie. Jij en ik. Altijd zal er ruimte tussen blijven. Een ruimte die ons scheidt? Nee, een ruimte die ons verbindt. De... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marion Koukouk met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi zegt dat het volk achter hem staat... en dat alleen kleine groepen opstandelingen onrust zaaien. In een telefonisch interview met de Servisch TV-station... herhaalde hij dat terreurbeweging Al-Qaeda achter de onrust zit... Volgens hem heeft het leger de opstandelingen bijna verslagen... en is Tripoli veilig in handen van zijn regime. Hij sprak zijn ergernis uit over de nieuwe VN-sancties. Volgens de Servische tv-zender Pink belde Gaddafi vanuit zijn kantoor in Tripoli. Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf is onduidelijk. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alion Marie, treedt af. Dat heeft ze aan het eind van de middag bekendgemaakt. Minister van Defensie en oud-premier Juppé wordt haar opvolger... Alion Marie lag al wekenlang onder vuur vanwege haar nauwe banden met het verdreven regime in Tunesië. Ze ging daar geregeld met vakantie en stelde na het begin van de protesten voor Franse oproertroepen te sturen om de revolutie neer te slaan. Ook vloog ze eind december tijdens een vakantie in Tunesië met het privévliegtuig van een zakenman die goede contacten had met dictator Ben Ali. In Tunesië is de 84-jarige Beji Kaid Esepsi benoemd tot premier. Hij is de opvolger van Mohamed Ghanouchi, die vandaag onder druk van massale protesten aftrat. Esepsi was een prominent politicus in de eerste 15 jaar na de onafhankelijkheid van Tunesië. Hij was toen onder meer minister van Binnenlandse Zaken. Omdat hij democratisering eiste, werd hij in 1970 op een zijspoor gezet. In Engeland heeft voetbalclub Birmingham de League Cup gewonnen. In de finale op Wembley werd Arsenal met 2-1 verslagen. Robin van Persie maakte het enige doelpunt voor Arsenal. Birmingham staat in de Engelse competitie.